Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Arrestanten lijken in de weken na de staatsgreep in Turkije op grote schaal te zijn gemarteld en mishandeld. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor marteling Meltzer. Persbureau EP meldt dat. De martelingen werden in hand gewerkt doordat mensen na arrestatie bijvoorbeeld 30 dagen konden worden vastgehouden voordat een rechter daarover besliste. En doordat ze de eerste vijf dagen geen recht hadden op een advocaat. Meldingen van Marteling worden bovendien niet onderzocht, zegt Meltzer. Het hek van het voormalig Nazi-concentratiekamp Dachau, dat was gestolen, is waarschijnlijk teruggevonden. De politie in Noorwegen vond het ijzeren hek met de beruchte tekst Arbeid macht vrij in de stad Bergen na een anonieme tip. Twee jaar geleden verdween het hek van 100 kilo spoorloos. Ook een oproep in het Duitse opsporing verzocht leverde niets op. In de tussentijd is een replica opgehangen. Officieel moet nog worden vastgesteld of het gevonden hek echt dat van Dachau is. Op de luchthaven van Glasgow is de gezagvoerder van een KLM-toestel tijdens het taxiën onwel geworden. De piloot is aan boord van het toestel gereanimeerd met hulp van een passagier. Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is stabiel. De co heeft het toestel terug naar de gate gebracht. Het vliegtuig stond op het punt naar Amsterdam te vertrekken met 128 mensen aan boord. Die passagiers worden omgeboekt. En in Berlijn is de Duitse actrice en zangeres Gisela May overleden. Ze bouwde haar enorme reputatie op met rollen in de stukken van Bertolt Brecht en Kurt Weill. Vooral haar hoofdrol in Brecht's moeder Courage und ihre Kinder was een groot succes. May speelde die rol maar liefst 14 jaar tot 1992. Ook met solo optredens vierde May successen. Ze trad onder meer op in Carnegie Hall in New York en in de Scala in Milaan. Gisela May is 92 jaar geworden. Het weer in het binnenland koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal kan mist ontstaan, plaatselijk gladheid mogelijk. Morgen droog en zon en 7 graden. Zondag wordt het ongeveer 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu. Zie het. De weekend is weer begonnen. Zie je het op jou, CVM Zandvoort? The one and only, ja. Een week afwezigheid, ja. We lagen in die fijne lappenmand. Zoals half Nederlands. Maar we gaan gewoon weer keihard knallen. En dat doen we twee uur lang. En ja, we trapten deze show af met. Mick Bazoo, The Rush. Binnenkort uit op Jordan. Een sublabel van Craig Gostalto. En wat is hij fijn? En over Craig Gostalto gesproken. Straks een gloedje nieuwe release. Ja, het lijkt wel kerst. Het lijkt wel Sinterklaas. Alles tegelijkertijd hierbij zie je het. We hebben gewoon vanavond een hele volle agenda. Dus heel veel nieuwe releases. Heel veel nieuwtjes. Ja, zullen we eens even kijken wat de nieuwtjes te brengen hebben. Ja, ik zie Armin van Buren. Ja, hij draait al een tijdje mee. Maar hij draait ook als een trein. Dat kunnen we ook zeggen over Chesto. want hij gaat iets exclusiefs doen. En wel gewoon in ons eigen kleine kikkerlandje. Natuurlijk. De charts, we pakken ze er ook weer even bij. Wat staat er deze week in de charts? En die ertoe doen dan natuurlijk, hè. En dan dat tweede uur. Hij zei al van... Oeh, ik heb ongelooflijk veel platen voor in de mix te gooien. The one and only DJ Dion Sydney. Niet in Amsterdam, nee gewoon hier. In de studio aan de Tolweg. En het lijkt wel een uh, nachtclub inmiddels geworden. Want Willem Bruist, die, onze huismeester, die heeft uh, de boel al gezellig uh, versierd. Ik zeg, we gaan er gewoon een feestje van maken, ja. En dan ben je hier voor uh, bij het juiste adres. En wie kunnen we daar nog meer voor gebruiken? Nou, niemand minder dan Maroon 5 met Don't Wanna Know. Nou, ik wil het wel weten. Een hele lekkere bootleg remix mashup van Rudy J. En ja, mashups, we zijn nog altijd gek op bootlegs. Nog meer! Ik zeg, ga er lekker voor zitten of aan gerust Dat wordt Zandvoorts grootste dansvloer, hij is geopend. Leuk dat je erbij bent. You home, home, home, home. loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's no. taking you home, home, home, I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one. Gotcha, got some wonder, yeah. And I still don't believe it. Even in my head, listening my baby, maybe I'm just a fool. used to love you, no, I don't wanna know. No, no, no. Who's no, no. taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah. I hear it from this one, hear it from that one. Yeah, she got someone to. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, listening to my baby, maybe I'm just a fool. Do you? Richard. I used to love you, zoals ja, de vocalen wel zeggen. Hij is uit op Mixmash. Mixmash deep wel te verstaan, want ja, je hebt tegenwoordig uh, meerdere soorten Mixmash. Allemaal in familie, the ones to watch, Mixmash deep en de gewone Mixmash. Later misschien nog meer uh, van dit uh, label, Wat, want oh, hij is weer fijn. Maar wat ook fijn is... Is dat Armin van Buren een feestje gaat geven? De best of Armin Only in de Amsterdam Arena. 13-5-2017, ja, we kijken al naar het nieuwe jaar. De best of Armin Only, de grootste solo-show ooit van Armin van Buren. Buren, ter gelegenheid van zijn 20 jaar carrière. Hij is gewoon razendsnel uitverkocht. Vanmiddag om 4 uur startte de officiële kaartverkoop voor de Unieke Show op zaterdag 13 mei in de Amsterdam Arena. En jawel, binnen 10 minuten was de show compleet uitverkocht. Armin is de eerste DJ ooit die een eigen soloshow geeft in de Amsterdam Arena. En wegens het immense succes is direct besloten een tweede show in de verkoop te laten gaan. Deze show vindt tot plaats op vrijdag 12 mei 2017. En hier zijn kaarten nog uh, voor te koop. Deze kunnen gekocht worden via www.arminonly.nl. En de best of Armin Only is een once in a lifetime experience. En de allergrootste Armin van Buren show ooit. In een van de meest prestigieuze venues van Nederland, de Amsterdam Arena. Armin van Buren, die al 15 jaar lang tot de beste vijf DJ's ter wereld behoort... neemt zijn fans mee terug in de tijd met The Best of Armin Only. Ter gelegenheid van zijn 20-jarige carrière. Van zijn allereerste clubherinnering in Nederland... tot het allerbeste uit haar Armin Only wereldtournees. En natuurlijk een vooruitblik naar de toekomst. Ieder persoonlijke hoogtepunt komt zeker voorbij. Ja, al dus hemzelf. Het ontroert mij dat de show zo snel is uitverkocht. Geweldig dat zoveel mensen zo graag met mij deze belangrijke mijlpaal willen vieren... met de best of Armin only. Dit is het grootste wat ik de afgelopen 20 jaar heb mogen neerzetten. En mijn team en ik kijken hier enorm naar uit. We streven naar om met de beste show ooit te laten zijn. En ze zetten alles op alles om iedereen met Kippenveld Arena te laten verlaten. Natuurlijk wil ik iedereen de gelegenheid geven om hierbij aanwezig te zijn. En ja, een tweede show leek mij dan ook niet meer dan gepast. Al dus Armin van Buren... Ja, en als hij het gewoon opneemt in je show, dan kan hij het de volgende dag zo weer uitzenden. Kijk, gemakkelijk natuurlijk. Dus Armin van Buren is een van de grootste internationale DJ's en producers van de wereld op gebied van elektronische muziek. Hij is maar liefst vijf maal uitgeroepen tot de beste DJ ter wereld en heeft gedurende de afgelopen twintig jaar... ...andere diverse prestigieuze prijzen en onderscheidingen mogen ontvangen. Hij heeft meer dan honderd Armin Only shows gegeven op vijf continenten en in 68 landen. Momenteel reist Armin de wereld over met zijn wereldtournee Armin Only Embrace. En op 18 februari 2017 staat er tevens in Utrecht... een nieuwe editie van A State of Friends gepland. Gebaseerd is dit op zijn wekelijkse radioshow... die uitgezonden wordt in meer dan 84 landen... en met meer dan 37 miljoen luisteraars per week. Ongelooflijk. Wat een show gaat dit worden. Straks meer nieuwtjes natuurlijk over Chesto... De buscharts, de uh, beatportcharts, we pakken ze er allemaal bij. En natuurlijk, straks na tien. The one and only DJ Dion Sydney. Maar ik heb nu eerst nieuwe muziek voor je klaarstaan. En dat hebben we van Ray Fox. And he's jacked up. De nieuwe Arman van Helden, Eye of the Mountain. En ja, hij is nu weer uit op uh, Spinning Records. En als je zegt van nou, ik ben zwaar fan uh, van Arman van Helden. Nou, dat komt goed uit, want er zijn platen uitgekomen. Oh, ik noem hem hier Osmosis. Uh, een favoriet ook uh, is Statue of Liberty featuring Sao. Ik hoop dat het goed uitspreek uh, Arman van Helden, Secret Geometry met Antla Rock en Sao. Uh, we hebben Matter Doesn't Matter. Nou... Ik zeg, Arman van Helden is complete on fire. Ja, wie ook on fire is, dat is Chesto. Want Chesto die gaat exclusief in Nederland voor de jubileumconcerten van Don't Let Daddy Know. Het wereldwijde danceconcept Don't Let Daddy Know viert het aankomend jaar zijn vijfjarige jubileum. Met op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 2017 twee concerten in de Ziggo Dome. In Amsterdam natuurlijk. Speciaal voor dit jubileum komt de Godfather of Dance Music Chesto exclusief naar onze hoofdstad. Het is voorlopig zijn enige optreden in Nederland. Naast Chesso hebben we ook Dimitri Vegas en Like Mike... Nicky Romero, W&W, ShowTech, Blasterjacks... Uma Headhunters, Danny, Sam Fox... Third Party, Mike Williams en Azzon. Toegezegd een feestje te komen bouwen. En ja, wat vijf jaar geleden begon op het magische eiland Ibiza... is nu een wereldwijd fenomeen. Don't Let Daddy Know heeft duizenden fans over de hele wereld. En de reputatie van Densmerk staat vooral bekend... als één die er altijd in slaagt een sfeer van saamhorigheid te creëren. Zelfs op de meest uh, kolossale locaties. De mindset van de organisatie INA Events is alleen het allerbeste voor onze fans. En ja, voor het vijfjarige jubileum uh, trekt Don't Let Daddy Know... Dan ook het allerbeste uit de kast. Waaronder nieuwe stage designs. Unieke entertainment implantaties. En niet te vergeten een toplijn Ja, de Ziggo Dome is meteen de kick-off van Don't Let Daddy Know World Tour 2017. Daarnaast strijkt het concept onder neer in verschillende grote steden over de hele wereld. Een paar hiervan zijn... Uh, Beijing, Taiwan. Ik zie Macau, Mumbai, Manchester, Edinburgh. Uh, Hongkong, uh, Bangkok. Uh, nou ja om te veel om op te noemen. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.don'tletdaddyknow, oftewel dldk.com. En zet hem vast in je agenda. 3 en 4 maart 2017 van 10 tot 6 uur in de ochtend. En de line-up. Ja, je hebt het gehoord. Er komen nog meer special guests. En wil je meer informatie? www.don'tletdaddyknow.com. En voor je kaarten ga je naar de site van Ticketscript. Tot zover dit nieuwtje. En na het nieuwtje gaan we gelijk door naar de nieuwe Cregor Salto-edit van Macornia. Uitgekomen, wat zeg ik? Hij moet nog uitkomen. We lopen hier wat voor. Of zijn eigen label: G-Rex. Dit is. Cregor Salto. Tried but never stop me. This is what I'm made of. I will never ever let go. This is what I'm made of. No one can control me. Cause this is what I'm made of. You can hate, but never break me. This is what I'm made of. Stop me Cause this, this is what I'm made of Italië, Viola Martinson made of uh, in de Gabri Venus remix. Binnenkort komt hij uit op Division En hij staat er inmiddels al, ja, om even in de charts termen te spreken, op nummer 9 in de DMC Buschart. Chart. Toch al een uh, toonaangevende chart voor de dj's onder ons. En hij komt eraan hoor. Ja hoor, de one and only dj die ons hit niet zometeen. Na die klok van 10 uur. Zijn... Dex is hij compleet aan het installeren. Zijn USB-stickie even aan te oppoetsen. Zijn koptelefoontje weer glanzend en wel. En zometeen dan ook nog eerst eventjes de Charger bijpakken. Maar we gaan gewoon nog eventjes een plaatje draaien. Want ik heb er nog één rammer van een plaatvlaar staan. Die moet er gewoon eerst nog even in. Calippo met 1 Nothing Hurting. Je hoort hem hier natuurlijk Wij zien het op jouw CVM's antwoord. Dit nummer, Calippo, 1 Nothing Hurting. Nou, we gaan je wel pijn doen hoor, dat tweede uur. Oeh, Dennis zegt, ik heb drie muzieklijsten vol. Dus dat gaan we toch echt wel in één uur proppen. Of je nou leuk vindt of niet, we gaan dat gewoon doen. En ja, hij is hierbij uh, komen zitten met zijn glimmende USB-stickies. Met zijn uh, opgepoetste deks. De one and only DJ Dion hier. Goedenavond, Dennis. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, even de goede schuif. Ja, yes, ik, ik was hem het yes, poetsen hier zo. hallo, hallo, hey, We zijn weer helemaal terug. Testing, testing. Hé, hey, welke charts gaan we vanavond doen? De future house, house of de gewone house? Of had jij liever een uh, reggae <laughs> Ja, het kan hier, alle, trends, het kan hier allemaal. Halen. Nee, ik, ik denk, we gaan toch uh, gewoon uh, de We future. gaan naar de toekomst. We gaan naar de toekomst. Back to the future. Wat? Na nou, kijk. Ik, de, ja, als dus ik een, al even zo kijk, denk ik, ja. ja het is wel weer een lekker, lekker, lekker, lekker lijstje. Laten we maar eens even bijpakken, want op nummer 10, 10, 10, 10... ...de nieuwe Martin Solveig Met... ...Places. op Virgin, Ontdek je plekje. Ik, ik vind hem niet zo, Dennis. Ja, nou, een beetje slapjes vergeleken met zijn voorgaande platen. Ja. Jongens uit Nederland die het ook helemaal maken op Hexagon, het label van... Dan Diablo. Dat zijn en de Bali Bandits. Op Hexagon Records. Met Kaboom! Nou, en, dat, zegt, dat schreeuwt deze plaat wel uit hoor. En die jongens die hebben best wel humor hoor. Als je ze een beetje volgt op uh, Facebook. Dan zie, dan zie je de ene graf naar de andere graf ja, voorbij komen. Ja, dat merk je ook wel een beetje hun platen terug hoor. Het is een beetje een comedy show als je hier naar luistert. Ja, Vind je het niet leuk dan? Ik vind hem heel leuk. Maar het is net een comedy show. Gewoon al die gekke geluidjes. Je, dan hoor je ineens een zweepgeluid. En dan weer een, een, een zo filmroller, weet je. Wat je zo'n bioscoop hebt. Dan hoor je ineens zo'n dan ja. een dikke hemmend Ja, Ik vind hem lekker. Ik ook. Hij gaat stijgen. Dat voorspellen wij hier bij het. En we gaan nog lang niet naar bed. Want op nummer 8 vinden we daar... We don't need no sleep van Croatia Squad. Hm. En die is een beetje vastgeroest. Dus ik denk zeker dat Kaboom gaat stijgen, hoor. Ook wel een lekker nummertje, A dit, space hoor. in de sound. Ah, een lekker nummertje is dat hoor. Dennis, ik vind het een lekker nummertje. Ja. Yeah. Maar op nummer 7, daar vinden we plaats van niemand minder dan Don Diablo. Cutting Shapes. En ik word hier altijd zo vrolijk van, ik weet niet. Ik nou, geen zin om te dansen. Ja, gewoon uh, een beetje die uh, travestite stem uh, de uh, zoals uh, het wordt genoemd ook wel. Ja ja, Trafohouse. house Ja, op zijn eigen label Hexagon. Ja, en ook, is op het... spin... ook op Spin-in trouwens. Is hij daar ook op gereleased? Ja, Spin-in en uh, Hexagon. Is, is, dat... is dat niet gewoon één uh, label ja, tegenwoordig? Ja, Hexagon is een sub-label voor Spin-in, dus ja, één popnat gewoon. We houden het simpel. Ik vind okay. hem lekker. Ja, ik ook. En dan gaan we... Ja, we hadden het net over spinnen. Spin in Diep is ook, ook een uh, mooie release met White Keys. nummer. Van dit. Redondo. Ik word helemaal, helemaal chill van dit nummer. Gewoon heerlijk. Lekker om naar te luisteren. Lekker ontspannen. Nou, niet te ontspannen, want je moet zo meteen een uh, topprestatie leveren. Ja, ja, ja. ja. Ik heb weer wat waar te maken. Drie muzieklijsten op stick in één uur proppen. En dat gaat pijn doen, hoor. Ho, ho, ho. Zit je radio gerust wat harder om de pijn te verzachten. Dan, op nummer 5. Edward Met Vibrations... Yes, Musical Freedom van Tiesto. Lekkere bassline... De welbekende sample, hè, hey? Good Vibrations... Ja, wie kent hem niet... Ik vind <laughs> dit een mooie sound... Lekker spacend... Spacey Casey... Idee. En dan gaan we naar de nummer 4 Met een uh, favoriet van jou EDX Ja ja High on you En dan de nummer 3 zo de, ja, de top 3 winnen Nobody Dropgun Op Hexagon Records we draaide deze afgelopen zaterdag in Smoky. Ging los. Hard ja. Deze ging helemaal los. Maar ja, wie kent deze, deze tekst niet? Wie kent hem niet? Ik. <laughs> Waar gaat het eigenlijk over? <laughs> ik ben nieuw hier. En dan uh, ja, Ida Kor. Uh, we, we kennen er nog uh, wel van een uh, tijdje geleden. Toen deze samen met Leuk uh, al. Ja, daar moet ik even uh, over nadenken. Ja. Ken je dit nog een beetje? Dat, dat is Ida Kor toch wel met de verdere krant? Nee, toch? Nee, oké. Okay, nou weer terug naar de chart. Want op nummer 2 vinden we daar... Ida Kor en Oliver Heldens met Good Life. Dan is dit toch wel even een hele andere sound, ja, hè? In, in alle eerlijkheid, ik vind hem niet veel aan. Ik, uh, ik moest eraan winnen, Dennis. Ik vind hem, uh, nu ik hem een paar keer gehoord heb... De eerste keer denk je ik... Paar... Bij, je moet een beetje leren liken. ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik vind het gewoon heerlijk. Uh, de zware bassen van Oliver Helden uh, ja, erin en is, zitten. Is, uh, is en de vocaal van haar is gewoon top. Ja, ja echt. Maar zoals de titel al zegt, je, het is gewoon echt zo'n feel-good nummertje. Ja, je, kijk, het hoeft niet alleen het rampenstampwerk nee, te zijn of de rare het sound. Mag het mag ook best wel een beetje vrolijke dingen. Dit is gewoon de classy house. Ik vind hem eigenlijk niet in de future house passen. Uh, nee, een beetje meer groovy. Ja. Maar ja, hij staat in de foto-chart. Nu... En nu gaan we naar de alter ego van Oliver Helden... En wie is dat dan? Hallo. Hi hallo. Hi Wat zeg met... je nou, hallo? Ja, hallo. Uh, leuk dat je erbij bent. <laughs> Samen met ome Sander van Doorn. Oftewel... En, en hij heeft deze week de nummer één yes. in de chart. En ik zeg, ik vind dat een mooie om te gaan draaien. What the fuck, man? Hé, hey, we gaan toch niet schelden nou hier op de radio? What the fuck? Oh, oh, het is gewoon de titel hier zo. Ja. Ongelooflijk. WTF. <laughs> Dit is iets. Met Sander van Doorn en Hilo alias Oliver Heldens. Alias de gewone, de knijtergarde nummer één in de See chart. It. Dit is See It op jouw CFM Zandvoort. Ja, dat zei ik net al. Hou netjes hier. See, het gaat door tot aan elf uur. Met de one and only DJ Dion Sydney, Bekend uit Amsterdam. Ja, ook wel bekend uit andere scenes. De club zien, de house zien. Je moet hem zien en dat kan ook. We hebben de camera's aanstaan. www.cfmsandvoort.nl See it live.